So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 je leven, kwetsbaar door God gegeven, ook al rijdt het donker, achter een bolk schijnt licht, ik blijf met je leiden, ik blijf met je strijden. Laten we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 Dat er dan een terrein betreden wordt. Dat, dat God in de Bijbel uh, verboden heeft. En als mensen daar dan zijn. Dat ze ook blijvende gevolgen kunnen ondervinden. He, vaak dat ze dan uh, ja, stemmen gaan horen. Met bepaalde opdrachten. Uh, dat ze angstig uh, worden. Dat ze uh, een heel stuk onvrijheid uh, ervaren. En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 Films uh, voor de jongeren, maar ook een openbare bibliotheek. Als je gewoon eens kijkt van welke onderwerpen behandeld worden in de jeugdboeken. Dan zitten er heel veel boeken bij die gaan over uh, een geestelijke werkelijkheid. En, en op die manier bent u daar ook mee in aarde gekomen dan? Nou ja, niet dat ik uh, gelijk die boeken ben gaan lezen. Maar als uh, gemeentepredikant hoorde ik dus uh, voorbeelden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 Are you glad you've been rescued from your sins today? Hallelujah. Yeah. Yeah. Well, let's celebrate our salvation. Yeah. Let's yeah. say it. Yeah. Oh, I'm so thankful. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord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 Met name in de Bijbel, daar worden in de Evangeliën en het boek Handelingen duidelijk voorbeelden genoemd. Maar op de een of andere manier is dat in, ja, in West-Europa wat naar de achtergrond geraakt. En zijn we vaak van nou dat is van vroeger, dat is allemaal niet meer van onze tijd. Dus het is wat uit het beeld geraakt. Maar nu zulke dingen weer herleven, kunnen we wel degelijk terugvallen.